Reputatiecoaching, podcast nummer 113. Vorige week heb ik mijn werkplek in Apeldoorn verruild voor een remote werkplek. Een lichtbed op het strand in Gambia met wifi. Zometeen dan ook meer over lokale SEO in Gambia. Verder heb ik een aantal positieve reacties gekregen op de mail die ik eerder deze week naar alle abonnees heb verstuurd. En als gevolg daarvan had ik gisteren een interessant onderhoud met de Automotive Coach van Nederland. Voor de rest is de podcast van vandaag behoorlijk Google-centrisch. Zo heb ik twee wetenswaardige feitjes over reviews op Google+. En nu ik het toch over Google heb, gisteren ontving ik een waarschuwing... dat een bepaalde site niet mobielvriendelijk was... en dat dit een negatief effect kan hebben op de zoekresultaten. Bovendien worden volgens John Mullen van Google 404 R pagina's niet geïndexeerd. Ten slotte weigert Google het Europese recht om vergeten te worden wereldwijd door te voeren...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 Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb. alsmede de afbeeldingen, links, screenshots enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op TuneIn Radio. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. In de intro zei ik het al. Ik had mijn kantoorwerkplek in Apeldoorn gedurende acht dagen verruild voor een lichtbed aan het strand in Gambia. Natuurlijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan en heb ik dankzij de wifi op het strand een lokaal SEO-onderzoekje en experiment uitgevoerd. Ons favoriete restaurant, Kunta Kinte Beach Bar Restaurant en Apartments, was nog niet op Google Maps te vinden in Gambia. Dus heb ik het via Google Map Maker aangemeld. Volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld in een podcast, maar voor alle zekerheid vertel ik het je nog een keertje. Stel, je zoekt een bedrijf op Google Plus en het is duidelijk dat er nog geen Google Plus Mijn Bedrijf pagina bestaat. Gebruik dan Google Mapmaker. Log daarop in met je Google account en maak een nieuw lokaal bedrijf aan. Zodra de wijziging of in dit geval de toevoeging is goedgekeurd, wordt er ook meteen een zakelijke Google Plus pagina aangemaakt. Dat was nu ook het geval en een paar minuten later was de bijbehorende Google Plus Mijn Bedrijf pagina voor het restaurant aangemaakt en vindbaar. Helaas heb ik toen geen screenshots gemaakt van de lokale resultaten voor en na mijn actie. Maar als je nu daar in de buurt een restaurant zoekt op Google... dan scoort het restaurant in elk geval de A-positie. Ik heb tot een paar kilometer om het restaurant daar in Gambia... ook alleen op tref voor het restaurant gezocht... en in bijna alle gevallen scoorde het restaurant de A-positie. En ik moest natuurlijk dan ook meteen het eerste review schrijven... in de hoop dat andere bezoekers van het restaurant dit lezen... en worden gestimuleerd om er ook eentje te posten. Hieruit blijkt dat de lokale SEO op Google echt universeel is... In elk geval in de landen waar de Pigeon-update nog niet is doorgevoerd. Want wat die update tot gevolg zal hebben voor de Nederlandstalige lokale zoekresultaten, blijft nog koffiedik kijken. Zoals je als trouwe luisteraar van de podcast of lezer van het weblog weet, krijg ik af en toe vragen uit diverse uithoeken in Nederland en zelfs daarbuiten, die betrekking hebben op het verbeteren van je online zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie. En in plaats van de vragen af te wachten, heb ik eerder deze week een mail gestuurd naar alle abonnees van de mailinglist met de vraag tegen welke problemen zij nu aanlopen die een obstakel zijn in het verder uitbreiden van hun business. De tekst van de mail die ik stuurde was als volgt. Hallo, en dan de voornaam. Inmiddels is 2015 bijna één maand oud en hebben we nog elf maanden te gaan en dan is dit jaar ook weer voorbij. Daarom ben ik ontzettend benieuwd naar waar ik jou dit jaar mee kan helpen. Dus mijn vraag aan jou is, wat is je grootste probleem of obstakel waar je tegenaan loopt bij het uitbreiden van je online business? Laat ik meteen vanaf het begin eerlijk zijn. Ik heb heus niet alle wijsheid in pacht en ik weet ook niet de oplossing voor elk probleem of het antwoord op elke vraag die je hebt. Maar laat mij weten wat jouw grootste probleem of obstakel is, dat de oorzaak is van het stagneren of nog erger achteruitlopen van jouw business. En natuurlijk mogen dat er ook meer zijn dan eentje. Stuur je reactie naar podcast.reputatiecoaching.nl en ik ga kijken wat ik kan doen om jou te helpen. Vergeet niet je contact met gegevens mee te sturen als je wilt dat we mogelijk samen de uitdaging aangaan om je probleem te tackelen. Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet. Bedankt alvast met vriendelijke groet, Eduard, reputatiecoach. Daarop kreeg ik minder dan een uur na het verzenden van de mail de eerste reactie. Die was van Herman Houwing, de automotive coach van Nederland. Ik ga nu even niet zijn hele antwoord en vragen citeren, maar hij had mijn hulp nodig. In het kort komt het neer op het volgende. Hij heeft een mailinglijst met meer dan duizend abonnees. Stipt elke twee weken verstuurt hij een e-sign, dat is een ander woord voor mailing, naar al deze adressen. Elke mail bevat originele tekst, is goed geschreven, leerzaam, educatief en meestal langer dan duizend woorden. De zogenaamde open rate van die mailing lijkt mij aardig marktconform, iets meer dan 30%. Natuurlijk zou hij die graag nog hoger hebben, maar dat voert nu even te ver om daarin te duiken. Verder ziet hij dat hij dagelijks slechts zo'n vijf bezoekers op zijn site krijgt via de organische zoekresultaten. En daarbij zijn er geen uitschieters voor bepaalde pagina's. Ik ben zijn site gaan bekijken en zag meteen twee quick wins. Oké, okay, dat, dat moet nog blijken, maar ik zag twee verbeterpunten die in elk geval alleen maar positief konden uitwerken. Het eerste punt betrof de voorpagina van zijn site. Die begint meteen met heel veel tekst over wat Herman kan betekenen. Het komt erop neer dat hij autobedrijven bedrijfsmatig adviezen geeft en helpt te verbeteren. Ik heb hem aangeraden te beginnen met een korte introductievideo van 2 tot 3 minuten waarin hij dit vertelt... Zonder respectloos te worden, denk ik dat zijn doelgroep, de mensen uit de autobranche, over het algemeen liever een video kijken dan een hele lap tekst lezen. Een voordeel dat je met een goed gepubliceerde video ook nog hebt, is dat die extra voor jou kan ranken in de zoekresultaten... ...waardoor je meer exposure krijgt dan wanneer je alleen één vermelding hebt van je website. Het tweede punt was veel kritischer en heeft volgens mij een grotere impact op de vindbaarheid van de content. Herman gebruikt de dienst Autorespond als mailingservice... De mails die hij verstuurt worden niet alleen per mail verspreid, maar ook gepubliceerd op de site e-act.nl, e-act. Maar dan ergens onder een hele lange complexe euro. Als je rechtstreeks de domeinnaam e-act.nl intypt, kom je overigens ook terecht bij Autorespond. En alle mailings van Herman zijn aardig goed te vinden in Google, maar dan allemaal op e-act.nl. En dat is niet zijn eigen site. Een week nadat Herman zijn mailing verstuurt, publiceert hij een linkje op zijn website naar de tekst op e-act.nl. En daar zit zijn probleem. Het blogbericht op zijn site heeft alleen een titel en als body de tekst klik hier voor het artikel. Verder niet. Mijn advies aan Herman was nu het volgende. In plaats van een week na het verzenden van de mail alleen een blogpost op zijn site te maken met een link naar het artikel op iact.nl, e moet hij de tekst publiceren als blogbericht op zijn eigen site en de post bij e verwijderen. Op die manier voorkomt hij duplicate content. En zo trekt hij alle verkeer op de zoektermen dat anders naar iact.nl e gaat naar zijn eigen site. Ik heb alle vertrouwen in dat dit een aanzienlijke boost zal geven aan het verkeer naar zijn website. Want hij verstuurt al nieuwsbrieven sinds februari 2013. Moet je nagaan wat voor een partij aan additionele content dat oplevert op zijn site? Volgens mij wordt zijn site dan meteen gezien als een autoriteit op zijn vakgebied. Dit is weer een schoolvoorbeeld van het belang van owned content, je eigen content. Natuurlijk is het prima om te gastbloggen, maar zorg ervoor dat het grootste deel van jouw eigen unieke, interessante en waardevolle content op je eigen site staat zodat het door de zoekmachines kan worden geassocieerd met jouw site en jouw bedrijf. Zo zorg je ervoor dat jouw bedrijf dus veel beter zichtbaar en vindbaar wordt. Dan heb ik nog een bonus tip die ik ook al eens in podcast 17 heb genoemd. Als je eenmaal een aantal blogberichten online hebt staan op je WordPress site, installeer dan de plugin YARP, Y-A-R-P-P. Dat staat voor Yet Another Related Posts plugin. Deze plugin vertoont op basis van je tags, categorieën en content onderaan elke blogpost... Een door jou opgegeven aantal gerelateerde berichten. Dit leidt namelijk vaak tot meer bezochte pagina's en een langere verblijfsduur van bezoekers op je website. Dan liep ik eerder deze week tegen een interessante issue aan binnen reviews op Google Plus Mijn Bedrijf. Een deelnemer van de webinarserie Internet Marketing voor Fotografen had namelijk een review gepost. Daarvan kreeg ik keurig van Google een mail om mij erop attent te maken. In die mail van Google stond een link naar de review zodat ik erop zou kunnen reageren. Echter tot mijn grote verbazing leidde de mail naar een lege pagina op Google waar in elk geval geen review werd vertoond. Ook na een aantal minuten te hebben gewacht was de review nog steeds niet te vinden. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik stuurde een mailtje naar de poster van de review met de vraag of hij de review wellicht had verwijderd. Maar dat was in dit geval. Hij vertelde dat hij de adresgegevens van zijn bedrijf in de review had geplaatst. Een volwaardige citation dus. En dat vindt Google blijkbaar niet goed, want toen hij die uit de review verwijderde, zag ik hem meteen online staan en kon ik erop reageren. Dus je mag geen citation plaatsen in reviews die je post op Google+. Maar als je nu op enige wijze een review die je ergens post wilt associëren met jouw bedrijf, dan moet je eerst je identiteit op Google+, wijzigen in die van je zakelijke Google+, mijn bedrijf pagina. Vervolgens het bedrijf waar je de recensie wilt posten opzoeken in Google+, waarna je de review schrijft. Dan zie je bovenaan de review als poster de naam van je zakelijke Google+, pagina staan. Een andere wetenswaardigheid ten aanzien van reviews, het aantal karakters dat je tot je beschikking hebt voor het schrijven van een review is beperkt tot 4000. Dat las ik in een antwoord van Jade Wang in het Google and Your Business Help Forum. Ja, het is vandaag een beetje Google-centrische podcast, dat heb ik al aangekondigd. Gistermorgen ontving ik een mailtje in mijn inbox van Google dat een site van iemand anders die ik via Google Webmaster Tools in de gaten houd, problemen heeft met de mobiele bruikbaarheid. De volledige mail heb ik opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 113, maar ik geef hier in de podcast alleen even de intro. De systemen van Google hebben 1720 pagina's op uw site getest en hebben vastgesteld dat 100% hiervan kritieke problemen met mobiele bruikbaarheid heeft. De problemen op deze 1720 pagina's zijn van grote invloed op de manier waarop mobiele gebruikers uw site ervaren. Deze pagina's worden niet als mobielvriendelijk beschouwd door Google zoeken en worden daarom dien overeenkomstig weergegeven en gerangschikt voor smartphonegebruikers. Zoals je verder kunt zien in de mail in de show notes geeft Google ook meteen ook een aantal adviezen over hoe je je site wel mobielvriendelijk kunt maken. Het klopt ook, want ik ben inderdaad met de eigenaar van de desbetreffende site in overleg voor een responsive redesign van zijn WordPress site. Het is duidelijk, mobielvriendelijke sites gaan beter renken in de mobiele zoekresultaten dan sites die niet mobielvriendelijk zijn. Mogelijk is het nu nog niet zo, maar dan zal dat op korte termijn echt worden doorgevoerd. En is jouw site dan de pisang? Heb je wel eens gekeken hoeveel mobiel verkeer je eigenlijk op je site krijgt? Want ook de eigenaar van de site waarvoor ik dit mailtje kreeg wat ik zojuist citeerde, dacht dat hij niet bij veel verkeer vanaf mobiele apparaten kreeg. Nou, een korte tour door de Google Analytics van zijn site bracht het volgende naar voren. Van de 42.184 nieuwe bezoekers die de site de afgelopen 30 dagen had getrokken, bekeken 26.517 de site via een desktop. Dat is zo'n 63%. De resterende 37% kwam dus vanaf mobiel of tablet. En twee dagen geleden verscheen er op Google Plus een post van Zineb Aitah Bahadji. In de show notes heb ik de screenshot van haar bericht opgenomen. Zij schreef dat Google websites ziet die de toegang tot het mobiele deel voor Google afschermen. Dat kan alle content zijn of CSS, JavaScript of afbeeldingen. Op die manier kan Google het mobiele deel van de site dus niet goed crawlen en indexeren. Daartoe vertoont Google dan voor die sites sinds eergisteren in de mobiele zoekresultaten de beschrijving. Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege robots.txt, streepje meer informatie. Een site waar ik dit toevallig direct zag was Expedia. Die leidt hier echt onder zoals je kunt zien in de screenshot van mijn iPhone die ik in de show notes heb opgenomen. Dit alles heeft nogal impact. Zo kregen we een paar weken geleden de tekst voor mobiel bij de zoekresultaten om aan te geven dat de site mobielvriendelijk is en nu dit. Als je site niet mobielvriendelijk is, lijkt mij de kans groter binnen afzienbare tijd je site zal zakken in de zoekresultaten omdat andere gelijkwaardige sites wel mobielvriendelijk zijn. Stel dat jij opeens meer dan 35% aan bezoekers kwijtraakt, dat is nogal wat. Het kan voor een e-commerce site of een bedrijf dat voor een groot deel van haar omzet afhankelijk is van organisch zoekverkeer de nekslag betekenen als de omzet opeens met meer dan 35% afneemt. Trek lering hieruit en onderneem actie om je site zo snel mogelijk mobielvriendelijk te maken. Oh, en als je adverteert met Google AdWords... dan moet je ook nog eens zorgen dat je site extreem snel laat. Beduidend sneller dan alle concurrenten die op dezelfde zoektermen bieden. Google wil namelijk de ervaring van bezoekers van de bestemmingspagina... die ze krijgen vertoond na het hebben geklikt op een advertentie, maximaliseren. Op de pagina Inzicht in de ervaring op de bestemmingspagina op Google... kun je onder andere het volgende lezen. U kunt de ervaring op uw bestemmingspagina verbeteren door... Relevante, nuttige en originele inhoud te leveren. De transparantie en betrouwbaarheid van uw site bevorderen door bijvoorbeeld uitleg te geven over uw producten of services. Voordat u uw bezoekers vraagt een formulier in te vullen om hun gegevens door te geven. Of bezoekers van uw site een gebruiksvriendelijke navigatie te bieden. Dit geldt ook voor mobiele sites. Bezoekers aan te moedigen tijd op uw site door te brengen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat uw pagina snel laadt. Zodat mensen die op uw advertentie klikken niet hun geduld verliezen en uw site voortijdig verlaten. Dat is nog vrij algemeen, maar als je verder gaat lezen, dan vind je de volgende passage. Als het te lang duurt voordat uw website wordt geladen wanneer gebruikers op uw advertentie klikken, is de kans groter dat ze hun geduld verliezen en uw website verlaten. Dit ongewenste gedrag kan voor Google een signaal zijn dat de ervaring op uw bestemmingspagina slecht is, wat mogelijk negatieve gevolgen heeft voor uw advertentiepositie. Zorg er daarom voor dat uw bestemmingspagina snel wordt geladen. Ik raad je aan de pagina waarvan ik een link heb opgenomen in de show notes eens aandachtig te lezen. Want de adviezen die daar worden gegeven gelden ook voor je gewone ranking in de zoekresultaten. De reden dat ik je ernaar verwijs is dat ik natuurlijk dit allemaal wel kan roepen en aan je vertellen. Maar het is natuurlijk veel krachtiger wanneer je dit leest in de voorwaarden en adviezen van Google zelf. Als iemand op jouw website een niet bestaande URL wil raadplegen, stuurt je website of beter gezegd de webserver waar je website op draait een bepaalde statuscode terug. Het nummer van die code is een error, te weten 404, 404. De veel webservers vertonen dan de standaardtekst 404 not found. Dat is natuurlijk niet echt gebruikersvriendelijk. Bovendien is het een gemiste kans, want de meeste gebruikers zullen dan de back-knop klikken of het venster sluiten en naar een andere site gaan. Die ben je dan kwijt. Daarom is het een zogenaamde best practice of goed gebruik om een bezoekersvriendelijke 404 error-pagina te maken, waarop je links zet naar diverse relevante delen van je site, zoals je contactpagina, de categorieën, mogelijk diverse recente blogberichten en wat iets meer zij. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 113 heb ik een screenshot opgenomen van de pagina die op reputatiecoaching.nl wordt vertoond als een niet bestaande URL wordt geraadpleegd. Zoals je ziet is dat een hele lange pagina in dit geval. Deze screenshot is meer dan 7000 pixels hoog. In het verleden werd vaak geadviseerd om deze pagina te misbruiken om te ranken in de zoekresultaten en dergelijke. Dat werkt echter niet of beter gezegd niet meer. Dus voor de zoekmachines hoef je dit niet te doen en John Mullen van Google schrijft hierover het volgende op Twitter... We ignore everything on pages that return 404 slash 410 when we crawl them. Make them work for your users. Mogelijk wist je dit al, maar ik wilde het echter toch even met je delen. Ik raad je ten sterkste aan om wel een goede, mooie en bruikbare 404 pagina te maken. De reden hiervoor is dat het je de kans biedt om een bezoeker van je site die daar terechtkomt via een niet bestaande link, toch naar de juiste content te leiden. In Europa hebben we sinds mei 2014 het recht om vergeten te worden. Daarbij kunnen we bij zoekmachines het verzoek indienen om content over ons te verwijderen. Tot op heden heeft Google zo'n 200.000 aanvragen ontvangen... die hebben geresulteerd in het verwijderen van een slordige 740.000 URL's. Echter, de URL's worden alleen weggelaten in de Europese versies van Google. Zo kun je de niet-vertoonde content gewoon vinden... zodra je je standaardzoekmachine instelt op Google.com. De EU wil daar een stokje voor steken... en van Google eisen dat deze resultaten wereldwijd worden verwijderd. Dat gaat natuurlijk wel erg ver, vind Google. David Drummond, de Chief Legal Officer van Google, zegt hierover: "It's a strong view that there needs to be some way of limiting the concept because it is a European concept." Als naar Google ligt, blijft het dus zo. Inmiddels heeft de EU in december vorig jaar een gedetailleerde lijst met criteria opgesteld voor de zoekgiganten die ze kunnen hanteren bij de evaluatie van elke aanvraag om vergeten te worden. Deze criteria luiden als volgt: 1. Verwijst het zoekresultaat naar een natuurlijk persoon, een individu en komt het zoekresultaat naar voren bij een zoekpoging op de naam van de persoon in kwestie? 2. Speelt de persoon een publieke rol? Is het een publieke figuur? 3. Is de persoon in kwestie minderjarig? 4. Is de data accuraat? 5. Is de data relevant en niet overdreven? 6. Is de informatie gevoelig met betrekking tot artikel 8, richtlijn 95-46-EG? 7. Is de data actueel? Is de data langer beschikbaar gesteld dan noodzakelijk is voor de verwerking ervan? 8. Geeft de data een vooroordeel over deze persoon? Heeft de data een buitenproportionele negatief impact op de privacy van de persoon? 9. Wijst het zoekresultaat naar informatie waardoor de persoon een zeker risico loopt? 10. In welke context is de informatie gepubliceerd? 11. Is de originele content gepubliceerd in journalistieke context? 12. Heeft degene die de data heeft gepubliceerd het legale recht of verplichting de persoonlijke informatie publiekelijk te maken? En 13. Verwijst de data naar een criminele actie of wetsovertreding? Waar richtlijn 95-46-EG precies over gaat, moet je maar eens nalezen. Dat wil ik hier niet citeren, want de titel van die pagina luidt alleen al. Richtlijn 95-46-EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Verschillende landen hebben verschillende wetgevingen rondom vrijheid van meningsuiting en privacy. Dus het lijkt mij ontzettend lastig voor de EU om het recht om vergeten te worden wereldwijd op te leggen aan Google. Lukt het wel? We zullen het zien. Met deze update over het recht om vergeten te worden kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Hij is vrij lang geworden doordat ik vorige week verder geen nieuws met je heb gedeeld. En heb je het helemaal tot hier volgehouden met luisteren, help mij dan de podcast onder de aandacht te brengen van het brede publiek. Ik weet namelijk zeker dat meer mensen in jouw omgeving echt hun voordeel kunnen doen met wat ik zo al vertel en publiceer. Volg mij daartoe op Twitter via reputatiecoach 1 Surf naar iTunes of Stitcher. Geef de podcast een sterrenbeoordeling en laat ook je reactie achter. Dat helpt echt. Oh, en voordat ik het vergeet. Ik kreeg eerder deze week ook de vraag waar de RSS-feed van de podcast te vinden is. Blijkbaar heb ik die niet duidelijk weergegeven, want die staat namelijk onderaan elke podcast. Op die manier kun je ook al het nieuws en alle podcasts in de gaten houden. Vanaf dit moment heeft de RSS-feed echter een prominentere plaats, want hij staat nu bovenaan elke pagina tussen de overige social media-icoontjes. Er is er eentje weggevallen en dat is die van Flikker. Maar als ik eerlijk ben, had ik die eigenlijk niet nodig. Die had niet veel nut. De rss feed is tenslotte veel belangrijker. Nou, je kunt me verder helpen door de podcast aan te bevelen bij vrienden of collega's... waarvan je denkt dat ze er een voordeel mee kunnen doen. Deel hem ook op Twitter. Like hem op Facebook. Like hem op... <lacht> Wat een verspreking. Deel hem ook op Twitter. Ga hem liken en deel de podcast op Facebook. En geef een plus 1 op Google+. Vergeet niet, ik ben hier ook om jou te helpen.